Dit is de podcast van het Bartimeus Aask Vragenuur van vrijdag 29 september 2017. Dit vragenuur wordt iedere laatste vrijdag van de maand gehouden van drie tot vier uur. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar i Bartimeus.nl. Wilt u deelnemen aan het Vragenuur of eerdere afleveringen terugluisteren? Ga dan naar www.blinkmagazine.nl, gespeld B-L-I-N-K-M-A-G-A-Z-I-N-E. Goedemiddag allemaal, het is vrijdag 29 september 2017, drie uur, dus wij starten weer met het Bartje Vraaguur. Nou, jullie zullen het wel gemerkt hebben, de vorige keer is het niet gelukt. Want uh, we hadden problemen met uh, TC Conference, de server waar we dit mee doen allemaal. Die wilde maar blijven vragen om een wachtwoord, zodat niemand erin kon. Maar dat is blijkbaar nu weer opgelost en alles werkt. Uh, wat gaan we vandaag doen? Nens heeft uh, zo ongeveer half uh, Applefish vertaald, dus die gaat ons alles vertellen over... Uh, ...de problemen en de leuke dingen van iOS 11. Ik heb mijn iPhone 7, mijn iPhone, de werk-iPhone 7... ...hier liggen met iOS 11.1 er inmiddels op. En uh, nou ja, dus we kunnen eventueel ook nog wat dingen hoorbaar maken. En ik heb ook nog wel een paar dingetjes die ik denk ik wel kwijt wil daarover. Nou, ik denk dat we dan al heel eind zijn. Maar we beginnen natuurlijk met de vragen die binnengekomen zijn uh, bij iAsk. Um, en uh, er zijn er twee van Joanne. Die heb ik nog niet kunnen lezen omdat ik dus mijn mail uh, niet meer op mijn computer thuis heb vanwege de veranderingen van de mail bij Bartimees. Dus ik geef straks uh, eerst de microfoon vrij voor uh, de hele dringende zaken. En uh, als er niks komt dan geef ik hem aan jou Joanne want dan kun je zelf je vragen ook ter plekke wel even stellen. Maar nu eerst even los voor iemand die iets dringends heeft. Het is niet dringend. Maar wat is uh, het verschil bij jou van 11.1 en bij mij 11.01? Nou, oh, dan zal het wel 11.01 zijn. Ik vergeet, vergeet zo'n nulletje nog wel eens. Dus er is geen verschil, Piet. Want er is maar één kleine update geweest. Dat geldt trouwens ook voor de uh, huisshera. Geldt dat niet op nulletten ook voor je bankrekening? Nou, de nullen die ervoor staan, uh, wel. Want die, die kun je gewoon wegdenken, toch? <laughs> maar de nullen die ertussenin staan... daar wil ik wel graag rekening mee houden. Oké, okay, uh, Johanne. Ik zou zeggen brand even los met jouw vragen. Goedemiddag. Oh, ik denk jij doet iets fout, maar het gaat volgens mij wel goed. Um, ik heb in totaal, ja, iets van vijf vragen. Um, zes denk ik eigenlijk. Ik heb mijn e-mail niet openstaan. Maar um, ik zal, ja, doe ze maar één voor één. Wat ik tegenkom op mijn iPad is dat wanneer ik een app wil uh, openen met dubbeltik, dan hoor ik geregeld rangschik app. En dat vind ik soms best wel vervelend. Maar uh, dus mijn vraag is, is daar iets aan te doen? Herkent iemand dat? Nou, het is zo dat rangschik apps, dat hoor je als je verticaal veegt. Hè? Dan staat de rotor op uh, handelingen en uh, als je dan verticaal veegt, dan hoor je rangschik apps. Dus dat zou hoogstens kunnen betekenen dat je in plaats van dubbel tikt uh, toch op de een of andere manier een beetje verticaal veegt. En dat zou de enige verklaring kunnen zijn. Ja, maar dan is je wel heel erg gevoelig, want volgens mij ben ik best wel, uh, ja, daar best wel goed in eigenlijk om het goed uh, aan te tikken. Maar ja, goed, dan moet ik daar maar eventjes uh, op letten. Uh... Het kan ook zijn dat je te snel tikt en uh, als je dan, um, zeg maar, niet exact op dezelfde plek zit, zou die dat ook als een verticale veegbeweging kunnen zien. Dus probeer eens wat, wat langzamer te tikken. En je weet, je hoeft niet hard te tikken hè, op een scherm, dat kan heel zachtjes zijn. Goed, probeer ik. Vraag nummer twee. Wij zijn uh, uh, een paar dagen ertussen uitgegaan, tandem gehuurd. En ik dacht, uh, wij moesten naar een adres toe, wat we dus niet uh, kenden. En nou heb ik wel navigatie-apps op mijn iPhone, maar ik heb ze nog nooit uitgeprobeerd. En uh, ja, ook omdat ik, ze omdat ik eigenlijk niet weet hoe ze werken, maar goed. Ik heb gebruikt de app kaarten op de iPhone, of op, ja, op de iPhone. en het ging op zich wel redelijk. Um, maar het vreemde is, bij mij um, wordt, ja, bij mij, ik heb een, ja, de telefoon die vergrendelt heel erg snel. Moet ik dat uitzetten? Dat is één daarvan. Ja, dan heb, dan heb ik het dus over de navigatie uh, dingen. Uh, moet ik hem uitzetten, de vergrendeling? Hij wordt ontzettend warm. Dus ik weet ook niet, misschien als ik het schermgordijn uitzet, dat het dan uh, minder is. Uh, en ik heb natuurlijk de voice-over ook nog aanstaan, dus alles wordt uh, dubbel uitgesproken. Even kijken, heb ik dan nog iets? En ja, nog even als toevoeging. Het ging best goed, want het is eigenlijk uh, gebaseerd op auto of op lopen. Dus je kunt wel nagaan als, uh, als, ik, als we fietsen dat het wel heel snel gaat in het uh, lopen. Dus maar goed, dat het al alleen maar tijd. Dus het, ja, dat zijn eigenlijk de navigatieproblemen. Ik heb zelf nog heel weinig met kaarten gedaan. Meestal is het zo dat een, een navigatie-app, omdat je natuurlijk ook normaal gesproken op je scherm moet kijken, moet je scherm uh, niet vergrendelen. Uh, ja, je zou natuurlijk ervoor kunnen kiezen om de voice-over uit te zetten, of in ieder geval de spraak van de voice-over uit te zetten, terwijl die uh, Terwijl je aan het navigeren bent, dus door twee keer met drie vingers te tikken. Ja, dat die warm wordt. Dat komt omdat het waarschijnlijk heel veel de stroom kost, die app. Nogmaals, ik heb hem zelf nog nooit gebruikt. Oh. En uh, ja, ik weet niet. De meeste apps hebben ook wel de mogelijkheid uh, om te kiezen voor, voor een, een, een fiets. Um, fietsnavigatie. Dus dan heb je auto of fiets en of lopen of weet ik veel wat. En. Uh, ja, uh, kies maar wat. Hè. Ik, bedoel, ik neem aan dat je, wat je, jij zelf hebt voorlopig hebt gekozen, dus dat zal wel goed zijn. Maar ik zou hem zeker niet vergrendelen. Je kan het proberen en kijken of hij dan nog tegen je kletst, maar ik heb het gevoel van niet. En ja, als je het scherm niet nodig hebt, zou ik sowieso uh, schermgordijn aanzetten. Want ik weet, de meling, meningen zijn erover verdeeld, maar volgens mij verbruik je echt minder stroom. Wat in dit kader een hele goede app is, is route.nl. Daar kan je dus uh, de linksaf, rechtsaf, rechtdoor laten uitspreken. Door een stem in route. En je kan je iPhone gewoon in je zak houden. Je hoeft er nooit op te kijken. Ook te zien de mensen niet. Prima app. Route.nl. Dankjewel Piet. Die is nieuw voor mij. Ik uh, gebruik zelf ook nog wel eens uh, Blind Square in samenspraak met uh, Google Maps. Maar uh, route.nl ga ik eens naar op zoek. Lijkt me wel een leuke. Je kan op je laptop, kan er dan een ziende moet het dan wel zijn. Een route uitzetten. Die kan je met een. Zo'n. Uh, Zo'n uh, zo zo codescanner. Kan je overzetten op je iPhone. En dan is er. Het fluitje van een cent. Dat fluitje hoor je trouwens niet, maar dit terzijde. Ja, oké. Okay. Dus het is niet mogelijk om hem op, je, uh, op je iPhone. Uh, die route.nl te starten. en dan een adres in te geven? Uh, nee, het is niet een A, van A naar B ding. Nee. Het is puur. Uh, er staan iets van 70.000 routes in. Dus dat is best wel heel veel. Maar het is niet een A naar B eh, route, ding, nee. Oké, okay, maar we houden hem toch in gedachten. Eh, uh, Ik geef hem weer aan jou. Ja, wat Piet aangeeft. Ik, ik ken die, want die heb ik ook uitgeprobeerd. Je kunt dan wel met knooppunten enzovoort werken. Maar inderdaad, je kunt geen, um, geen adres in, invoeren. En dat was nou net bij ons be, van belang. Um, dus ja, um, wat ik dan eigenlijk nog wel kwijt wil, over die, die, of wil vragen over die navigatie-apps, worden die allemaal warm als je ze gewoon ja, in je zak hebt zitten. En uh, um, ja, dus ik bedoel ook bijvoorbeeld, ik heb, um, ja, welke heb ik nou? iets met Iets met, ja, ik weet het niet meer, ik heb er twee, maar ja. Worden die allemaal heel erg warm. Ja, weet je, als je iPhone uh, druk moet, uh, hard moet werken, wordt die warm. En je hebt warm en warm. Uh, ik had, was net aan het updaten en toen werd die ook best redelijk warm. Op zich hoeft dat geen kwaad te kunnen hoor. Maar ik zou gewoon uh, Google Maps eens downloaden. Die is ook gratis en die is echt gewoon ook goed. En dan eens kijken of die minder warm wordt. Proberen we uit. Nou, volgende. Uh, ik dacht... Ik ben ook in de band van heel Holland bakt. Ik heb die app gedownload. Ik krijg er dus absoluut geen geluid uit. Dus ik hoop dat iemand het geprobeerd heeft. En dat hij ook geconstateerd heeft dat er dus geen voice-over uh, elementen in zitten. Ik heb inmiddels al naar Omroep Max gemaild. En uh, het, het, het wordt doorgestuurd naar de ontwikkelaar. Maar ik hoop in ieder geval dat de andere... Uh, als ze er al interesse voor hebben, dat die hem ook gedownload hebben... en geconstateerd hebben dat hij gewoon ja, niet voice-over geschikt is. Ik zou het niet weten, maar ik geef de microfoon even vrij voor iemand die het wel weet. Nou, toen bleef het stil, dus er is nog niemand uh, met de app aan het bakken geweest... om te kijken of hij goed gebakken is. Volgens mij moet je daar gewoon een oven voor nemen, geen app. Als de iPhone erg heet wordt, dan kan het misschien nog wel. Ja, dat is misschien wel een goed idee. ja. Ja, dat zijn toch wel goede tips. En hoe weet ik dan hoeveel graden dat het is? Ja, jammer. Dus er zit geen, uh, geen bakker tussen ons. Um, ja, wat had ik nog meer? Ik moet even zelf naar mijn e-wilt toe. Ogenblik. Nens, dus heb jij ooit ho heel Holland Pact uh, uh, geprobeerd te downloaden en te kijken of die voice-over proof was? Nee, ik laat het bakken graag aan de andere over. Nee hoor, uh, maar we kunnen het altijd een keer doen. Maar als zij al heeft geconcepteerd dat het niet toegankelijk is, zou ik gewoon aannemen dat het niet toegankelijk is. Dus heeft ze de juiste actie genomen. Ja, wat er ook nog wel eens wil gebeuren, en dat zou, zou jij dan kunnen bekijken, is dat je, uh, als je ik heb er wel eens meegemaakt met een app, als je hem de eerste keer opent, heb je echt een puur grafisch scherm. En er zit er inderdaad ergens een knop om door te gaan. En um, als je die niet kan vinden omdat de voice over hem niet, uh, niet ziet... dan kom je dus eigenlijk niet eens echt de app in. Oké, okay, nou we zetten hem uh, dan op uh, ons lijstje voor uh, eens eventjes te bekijken, denk ik dan. Dankjewel, Nancy en Tom. Um, ja, ik, ik, ik weet het niet. Volgens mij, ik, nee, ik, ik, ik, ik kan in ieder geval geen knop ontdekken, helemaal niks. Um, en dan het laatste wat ik in mijn vragen had staan... Oh, nee... Een laatste. Is er ooit iets besproken over hotspots? Want op de vakantie moest ik. Uh, ik kreeg wel uh, vrije wifi. Maar uh, het, wel, het was een hotspot. En ik kreeg toen op een gegeven moment iets te horen van beveiligingsadvies. En hoe, hoe ik daar ook op dubbel tikte of wat dan ook. Ik kreeg geen advies. Dus ik, ja, ik vond het toch wel een beetje, een beetje eng. En uh, ik heb het verder ook maar heel erg beperkt gehouden en steeds. Als ik uh, de, de, de wifi aanzet, uh, uh, heel kort iets mailen en dan weer gauw eruit. Dus ik vertrouw het niet helemaal. En de allerlaatste vraag is, uh, het is ooit ter sprake gekomen, uh, als ik uh, op mijn iPad, op de iPhone doe ik dat niet zo gauw, maar op de iPad dubbeltik of iets met de dicteerfunctie vooral, dan begint mijn muziek te starten. En ik heb al heel veel muziek verwijderd van mijn iPad, maar dat moet toch eigenlijk niet de bedoeling zijn. Maar het, het, het, blijft, het blijft gewoon dat ik in één keer uh, muziek hoor. Ja, uh, het enige wat ik daarbij kan bedenken is dat het, uh, het, het invoerveld nog niet open staat. Dus dat je wel hoort invoerveld, maar niet invoerveld bewerkbaar En dat moet je horen, wil dat werken, twee keer tikken met twee vingers. Dus um, je kan het voor de zekerheid even controleren of er een, als er een, echt ook een virtueel toetsenbord op je scherm staat, dan zou twee keer tikken met twee vingers gewoon moeten werken. Um, dat is twee, wat vraag één betreft, ja hotspots, je hebt, je hebt natuurlijk de, de gratis wifi en dat is altijd een beetje spannend, want daar kan iedereen op en hoe veilig zijn die. Maar je hebt ook de, de hotspots uh, zoals bijvoorbeeld Ziggo ze aanbiedt. Daar kun je dan alleen maar gebruik van maken als je zelf ook een Ziggo gebruiker bent. Uh, dan kun je dus uh, met jouw inloggegevens op iedere willekeurige Ziggo hotspot inloggen. En dat is natuurlijk wel veilig, maar die, uh, die, zeg maar die onbeveiligde hotspots of wifi's... ...ja, dat, um, dat is altijd maar even de vraag hoe veilig dat is... Dat wordt ook niet, uh, het wordt niet echt afgeraden natuurlijk, maar het is altijd een beetje oppassen. Maar goed, op de iPhone kan er toch niet zo heel erg veel gebeuren. Oké, okay, ja, dit was van, uh, van KPN en iedereen kon daar gewoon in. Ook mensen die dus niets met KPN hebben. En uh, ja, ik, ik, uh, ik, ik dacht misschien moet ik iets in de instellingen activeren voor bescherming extra. Maar dat werd me te ingewikkeld. Dan, dan moet ik gewoon een keertje naar uh, de KPN toe. Dankjewel, Tom. Nou, volgens mij kun je inderdaad zelf niet zoveel daarvan instellen. Uh, want, want die, die wifi-signalen zijn dan gewoon niet beveiligd met een wachtwoord. En. Um, ja, nou ja, goed. Meer kan je er eigenlijk gewoon niet aan doen. Oké. Okay, um, nou, ik hoop dat. Uh, kijk eens even naar dat uh, gedoe met uh, dicteren. En wat je ook dan eventueel nog kan doen als hij het toch doet terwijl er een toetsenbord op het scherm is. Het zou raar zijn trouwens, maar dan moet je even kijken of er links naast de spatiebalk uh, de dicteerknop is. En dan tik je die gewoon twee keer aan en dan kijken of hij het dan wel doet. Oké, okay, dat waren de I-Ask-vragen. Dan ga ik nu lekker de microfoon aan Nens geven. Die ons van alles gaat vertellen over iOS 11. We hadden een aantal maanden geleden, toen de eerste beta uitkwam... ...de public beta hebben we er al ruim aandacht aan besteed, maar nu is hij er... En er zijn ongetwijfeld sinds dat moment nog wat functies bijgekomen. En um, nu die echt is uitgerold komen natuurlijk pas echt de, de bugs en de problemen naar voren. Er was ook echt op het forum is er behoorlijk wat rondgemaild. En uh, ook hier merk je dan weer dat het bij iedereen weer net even iets anders gaat. Er waren mensen die waren er heel blij mee. Er waren mensen die zeiden van mijn batterij gaat sneller leeg en ik vind hem traag. Uh, er waren andere problemen en, en dingetjes en andere leuke dingen. Nou, uh, één ding van mezelf wil ik alvast wel kwijt. Uh, wat ik net zag, is dat als ik in de e-maillijst ben, dat kennen jullie waarschijnlijk ook, je bent lijst, uh, aan het uh, uh, de, in de lijst aan het neus en je denkt van nou die mail die hoef ik toch niet te lezen. Eén keer met je vinger omhoog vegen en dan zegt hij uh, verwijderen, je tik dubbel en hij is verwijderd. Je gaat door naar de volgende mail. Dan moet je weer met één vinger omhoog vegen en dan zegt hij verwijderen en dubbel tik. In de nieuwe iOS 11 heb ik gemerkt tot mijn. Uh, nou ja, ik kon hem wel weer uit de prullenbak vissen, maar tot mijn ongenoegen. Dat hij dat verwijderen vasthoudt. Dus de eerste keer dat ik dat doe, ik veeg naar het mailtje dat ik wil verwijderen. Veeg één keer verticaal van beneden naar boven. Hoor ik verwijderen, tik dubbel. Veeg weer horizontaal om naar de volgende mail te gaan. En als ik dan meteen dubbel tik was het in de oude situatie zo dat hij hem gewoon opende. Maar in iOS 11 is het zo dat hij onthouden heeft dat hij op verwijderen staat. Dus op die manier kun je nog sneller mails verwijderen. Maar let er wel even op. Oké, okay, Nens, ik geef de, de microfoon aan jou. Oké, okay, ja, ik heb uh, jullie hulp uh, waarschijnlijk toch nog wel nodig. Want ik heb uh, al de dingen die uh, ik hier heb vertaald, heb ik natuurlijk nog niet in praktijk gedaan. Dus... Uh, aan uh, een opmerkingen hoor ik graag. En uh, als mijn vertaling, uh, zeg maar het woordje hè, wat ze gebruiken dan in de Nederlandse vertaling, als dat beter is dat jullie die weten, dan hoor ik dat graag. Um, ik zal gaan beginnen met mijn lijstje. Um, iOS 11 is uitgekomen. Um, wat in praktijk bleek is dat uh, heel veel mensen last hadden dat uh, de telefoon heel snel uh, leeg raakte. En toen heeft Apple in allerijl 11.0 geen uitgevoerd. En daar zou het bij moeten zijn verholpen. Ik heb maar, misschien is dat omdat ik vakantie heb. Maar ik dacht dat die echt uh, inderdaad uh, nu nog steeds sneller leeg loopt. Maar uh, dat kan liggen aan mijn vakantie. Dat ik teveel op mijn telefoon zit, wat ik normaal gesproken niet doe. Dus ik moest hem iets vaker opladen. Um, nou ja, wat uh, Tom vorige keer ook al zei... ...er is geen support meer voor 32-bit platform-appjes. Uh, dus uh, er zullen een aantal appjes niet werken... ...en er zullen een uh, aantal appjes geüpdate zijn. Die werken wel. Dus werken ze niet. Ga naar de uh, uitvoerder, de maker van de app... ...en vraag of ze een, uh, een, uh, een upgrade willen uitvoeren. Um, wat heb ik allemaal gevonden? De... Siri. Um, er is in Siri wat veranderd. Je kunt namelijk de commando's en de vragen aan Siri. Uh, die kun je tegenwoordig ook typen in plaats van uitspreken. Dus je kunt in plaats van een spraakcommando aan Siri geven, dus je neus indrukken zeg ik altijd, en uh, wat vragen of een commando geven, kun je ook nu een, um, een Siri commando typen. En dit is een beetje raar, maar je kunt eigenlijk alleen maar kiezen tussen deze twee. Dus je zet het aan of je zet het uit. Het betekent dat als je Siri activeert, dan zie je een toetsenbord tevoorschijn komen... en kun je dus geen spraak gebruiken. Gebruik je de spraakinvoer, dan uh, zie je het toetsenbord niet... en kun je gelijk een commando geven. De oplossing hiervoor is eigenlijk wat ze hebben bedacht. is van Als je de type aanzet en je krijgt dus dat toetsenbordje... kun je nog wel roepen, hey Siri... En dan je commando geven. Dus als je Hey Siri hebt geactiveerd, dan moet dat ook gewoon werken. Um, Siri staat nu onder algemeen en dan toegankelijkheid. Dus we hebben wat geprobeerd om de instellingen wat meer te ordenen. Van uh, één pagina zijn ze teruggegaan naar twee pagina's. Dus we hebben de categorieën wat uh, beter geordend. En dat betekent alleen maar in praktijk dat we weer moeten zoeken waar alles staat. Maar uh, hopelijk zit er nu een beetje logica in. Dus, um, Siri staat niet meer onder algemeen, maar uh, staat onder toegankelijkheid. Commandotypen type voor Siri om niet altijd geluid te maken. Ja, ik lees even voor wat er staat, want ik heb het allemaal letterlijk uh, vertaald. Um, nou, daar hebben we het net over gehad. Siri activeren vanuit de braille leesregel zonder het scherm te hoeven aanraken. Dit kun je instellen via instellingen, algemeen, toegankelijkheid, Siri en zet type naar Siri aan. Dus dan kun je het ook op de braille leesregel activeren, in je Siri. En dat is ook nieuw. In dit manier kun je ook spraakfeedback regelen. Heb je het aangezet, dan kun je geen gesproken commandos geven. Tenzij je, hey Siri activeert. Nou, dat zei ik net al. Hè? Iedere keer, ik oh, mijn Siri gaat werken. Hij wordt hey Siri. Um, iedere keer... Is je, oh ja, dan krijg je in een toetsenbord. Sorry, je gebruikers zullen niet in het tekstveld worden neergezet... maar kunnen direct typen. Dus er is geen focus naar het tekstveld toe. Uh, eigenlijk moet je gelijk typen zodra je uh, uh, Siri hebt opgeroepen. En dat kun je doen met de punt 8 en de spatie. Oftewel spatie en de punt 8. Of op de, met de enter op het toetsenbord. Het resultaat laten uitspreken met voice over... Dat uh, doet hij bij, als je de serie gewoon aan hebt, doet hij dat natuurlijk automatisch. Heb je de serie uitvoer niet aan, dan doe je dat met drie vingers korte veeg naar rechts. Um, voor de rest, volgens mij bestaat hier dat er nu vrouwen stemmen op Siri, maar dat is het Engels waarschijnlijk. Volgens mij hadden wij al keuzes in uh, serie man en vrouw. Ik laat er eventjes los tussendoor. Ja, die hadden wij. Oh, ik moest even gaan zitten. want... Er is hier iets uitgevallen. Uh, die hadden wij al, uh, die mooie nieuwe stemmen. En uh, ik heb, uh, dat stond ook in het forum, ik heb ook gelezen dat je die stemmen ook kunt uh, gebruiken um, voor de voice-over. En dat heb ik net even uitgeprobeerd en dat, dat werkt. Dus naast Claire en Xander en Ellen hebben we voor de voice-over gebruikers nu ook twee, uh, die twee serie stemmen die je kunt gebruiken. Heel mooie, mooie aanvulling, Tom. Um, dan ga ik verder. Indoor plattegrond. Wat er nu is, is dat de kaartenapp. daar had je het net al over, um, de kaarten zelf ben ik ook niet zo gebruiker van de kaarten Omdat uh, ik heb gemerkt dat als ik op fiets zit, dat de Google Maps mij toch nog wel meer brengt dan de kaarten -up. Um, maar dat mag de plat niet drukken in de kaartenapp. Die uh, ondersteunt nu ook indoor navigatie. Dat betekent eigenlijk als de beacons op een bepaalde plek zitten, dat hij die, die kan uh, detecteren uh, uh, of in actie kan zetten. Dus dat is eventjes voor uh, de kaartenapp wat er is veranderd. Dan uh, de, de toegankelijkheid opties in instellingen. Um, je, hebt, je kunt nu ook onderdelen uit de toegankelijkheid opties toevoegen of verwijderen. Je hebt zo'n 17 onderdelen en dat kun je in de instellingen control center en dan naar aanpassen. Kun je dat aanpassen? Instellingen, andere, andere indelen op groep naar functionaliteit. Ja, dat heb ik ook al gezegd. Nou ja, het contrast is ook beter in de opties, uh, instellingen hè? en je, wat ik al zei, ze hebben het gewoon opnieuw ingedeeld. Dan de telefoonbeantwoorder, daar is ook wat nieuws. De telefoon beantwoorden kan soms moeilijkheden opleveren. Nu kun je oproepen automatisch beantwoorden. Ga naar instellingen, algemeen toegankelijkheid, oproep, audio, routing. Dat is natuurlijk nog niet goed vertaald door mij. Dus we moeten denk ik deze eventjes in actie zien om te kijken wat de keuzes daar precies is. Maar het is dus ga naar instellingen, algemeen toegankelijkheid, oproep, audio, routing. Automatisch beantwoorden om de instellingen te configureren. Instellingen om aan te geven hoe lang het apparaat moet wachten. Dan heb je het 0 tot 60 seconden daar instellen. Uh, voordat het automatische antwoorden in actie gaat. Dus daar kun je ook zelf nog wat in spelen. Als je automatisch, an uh, automatisch antwoorden wil afbreken, dan kan dat gewoon met de gebruikelijke uh, ophang uh, sneltoetsen die je hiervoor ook al kon gebruiken. Hè? Werkt, FaceTime en standaard, werkt voor FaceTime standaard telefoongesprekken en derde partij-apps... ...oftewel uh, zoals WhatsApp, Skype, Facebook en Google Hangouts. Tom, is het een idee om deze eventjes te doorlopen om te kijken hoe dat in het Nederlands heet? Dat is goed. audio gesprekken. Automatisch. Knop. Even kijken. Horen. audio gesprekken, Zou dat Toegankelijkheid. Audiopad audio Geselecteerd. Automatisch. bluetooth het Luidspreker. Het audiopad voor gesprekken bepaalt waar het geluid van een telefoon... Automatisch beantwoorden. Uit. Daar knop. komt hij. Automatisch beantwoorden. Uit. Ik zal knop. hem eens... gesprekken. Wat gaan daar eens dus in? Automatisch beantwoorden. Automatisch beantwoorden. Uit. Automatisch beantwoorden. Ik zal hem even aanzetten. aanzetten. Seconden. 3,00. Verlaag. Knop. Verhoog. Knop. De wachttijd waarna het gesprek automatisch wordt beantwoord. De wachttijd ja. waarna... Verhoog. Knop. Ik heb geen idee Verhoog. hoe hoog die kan. Verhoog. V Verhoog. 6 Seconden. Verhoog. Z Verhoog. Acht. Verhoog. Negen. Verhoog. Tien. Verhoog. Elf. Se De wachttijd waarna het gesprek automaat... Verhoog. Knop. De wachttijd waarna het gesprek automaat... Verhoog. Ver Seconden. Elf, Ik weet niet hoe hoog ik kan, uh, maar in ieder geval... Uh, zo heet hij dus. audio gesprekken. Oh, ik moet hem wel uitzetten, want ik De wil dat helemaal niet ...seconden. Automatisch beantwoorden. Aan. Uit. Uit. Oké, okay. dat is hem denk ik hè? Ja, dat was hem. Dankjewel. Ik heb hem gelijk even bijgewerkt. Um, dan gaan we over naar de voice over. Um, het verplaatsen van apps. De nieuwe manier van het verplaatsen van apps via rotor kun je nu ook met meerdere apps tegelijkertijd... Uh, dus in plaats van vegen tot organiseren apps. Nu dubbeltik en vasthouden voor de bewerkmodus. Voor braille kan nog steeds spatie met punt 3 en 6 worden gebruikt. En de bluetooth uh, gebruikers kunnen nog steeds de pijlen mogen laag gebruiken. Als je de bewerkmodus hebt geactiveerd. En, 30 seconden, uh, na, en na 30 seconden nog niet hebt gebruikt. Dan wordt je gedeactiveerd. Opties toevoegen. Aan verplaatssessie is de optie om weer... Een ...meerder tegelijkertijd te verplaatsen. Nou, wat hier staat weet ik niet hoor, dat is een beetje raar. Ook de optie om bestanden te verplaatsen, bijvoorbeeld voeg bestand uit bestanden-app toe aan sleep-sessie, wissel naar mail-app, invoeg het bestand toe, voeg het bestand toe, als bijlage door het bestand te laten vallen op een open sneeuwbericht. Opzet. Nou ja, eigenlijk gaat het daar, zegt hij hier, uh, om het een beetje beter uh, hopelijk te verwoorden, is dat je nu dus in plaats van één app meerdere apps tegelijkertijd kunt verplaatsen. Je hebt dus een nieuwe optie in de rotor erbij. En um, je kunt dus in plaats van appjes uh, verplaatsen, kun je ook bestanden verplaatsen nu. Dus we hebben ook, uh, zoals jullie weten, en waar we het eigenlijk niet over hebben gehad. Ze hebben het nu echt over de toegankelijkheid van de iOS 11. Maar in iOS 11 is ook een nieuwe app tevoorschijn gekomen. Die heet Bestanden. En daarin heb je een kleine soort verkenner in handen. En uh, ja, ik heb er even heel snel naar gekeken. En uh, dat zag er wel heel prettig uit om uh, wat mee te doen. Alleen ik heb hem inderdaad nog niet bekeken... of dat allemaal uh, ook lekker handzaam is. Tom, heb jij al... Oh, sorry, ik laat even los op Piet. Ja, dat bestanden heeft me aardig in de war gebracht. Ik was in één keer mijn drive kwijt. Ik heb mijn tandhakken gezocht. En totdat ik in bestanden kwam en hem daar tegenkwam. Heel fijn. Hij heeft bestaat nog, gelukkig. En hij doet het trouwens ook. Dit naar aanleiding van vorige keren. Uh, ik had nog een opmerking over dat bestanden verplaatsen. Uh, ja, dat kan inderdaad. Je kan bijvoorbeeld vijf of zes apps tegelijk uh, van één map naar de andere verplaatsen. Dat is heel prachtig. Alleen hij zegt voortdurend klaar met bewerken, klaar met bewerken als je daarmee bezig bent. En niet alleen maar na 30 seconden dat hij deactiveert ofzo, maar hij roept dat de hele tijd als je met een sleepactie uh, bezig bent die uh, ja, iets langer dan 5 seconden duurt. Wat dat betreft heb ik het idee dat de nieuwe iPhone 11, uh, de iOS 11 wel wat, uh, wat gevoeliger is op dat gebied. Ja, ik heb daar zelf nog geen ervaring mee, want ik heb iOS 11 wel op de, de iPhone van mijn werk staan. Maar niet op mijn eigen iPhone, omdat ik namelijk uh, List recorder nog niet kwijt wil. En die draait niet onder iOS 11. Dus ik heb uh, zelf nog weinig met iOS 11 echt gewerkt. Nou, het verplaatsen van apps is er niet echt makkelijker op geworden, vind ik. Door die, uh, ja, ik weet niet wat het is. Maar hij roept iedere keer klaar met bewerken en zo. Terwijl je nog druk bezig bent. Ja, dat is in ieder geval al fijn dat er mensen zijn geweest die al uh, in uh, praktijk bezig zijn geweest. Um, ja, we gaan hem even in de gaten houden en ook uh, denk ik wel uh, eens eventjes uitproberen. En kijken of er iets is wat, uh, wat we daaraan kunnen doen. Um, dan is de voorvertoning terug. Oftewel um, als ik drie vingers, één keer tik op een bericht voor voorvertoning en de voiceover zal het bericht uitspreken. Dus. Uh, dat betekent dus dat ik niet het bericht eerst hoef te openen. Dat hij het uh, gewoon met drie vingers keer tik direct het hele bericht uitspreekt. Dus dat is terug. Nu we toch met mail bezig zijn. Uh, mail zijn ook wat dingetjes veranderen, veranderd. Bij het lezen van de mail is er nu ook een optie acties. Voor beantwoorden, archiveren en markeren. En dit kon eerder in eerdere versies ook al. Maar dan aan de kant van de postbussen. Dus alle berichten postbussen kant zeg maar. Opties. En, um, maar dat kan nu ook vanuit de inhoud van een bericht. Dus uh, wat ik eigenlijk net al babbelde tegen mezelf dus. Is dat, dat Tom dat waarschijnlijk ook is tegenkomen. Waardoor hij uh, soms in de verwarring raakt. Omdat er dingen gebeuren die normaal niet gebeuren. Bij um, dat veegje omhoog en omlaag om iets te verwijderen. Uh, berichten bij reeks heeft een nieuwe rotoroptie: Open of sluit reeks. Um, als je hem opent toont alle berichten in de reeks zonder de reeks eerst te openen. Dus uh, je krijgt gelijk een overzicht van uh, de reeks van je mails. Nou, ik ben geen aanhanger van de reeks mailen. vind ik niet prettig in gebruik. Maar er zijn vast mensen die dit handig vinden. Um, nou ja, wat er nu wordt gezegd is dat Siri stemmen hebben nu ook een naam hebben. Nou, dat is even een tussendoortje. Um, ik laat eventjes los of er nog mensen zijn die wat willen opmerkingen merken over de mail. En anders ga ik verder... Kan je nu ook al uh, bij, je, bij je prullenbak, nee bij je prullenbak kon het allemaal wel in één keer, maar in je verstuurd map, Kan je daar nu ook alle mailen in één keer weer weggooien of moet je dat nog steeds stuk voor stuk doen? Want dat heb ik nog niet uitgeprobeerd. Oké, okay, ik ga het mijne even aanzetten. Okay. Tipdubbel om te openen. Mail, in mijn voorste. dorst. Als postbus, <laughs> ongelezen, als de keur, wist u dat u Ja, dat dus is niet anders dat ik deze gebruik, want het is mijn uh, privé-ding. Uh, Van tabel. Uh, even kijken, inkomens, ik ga even naar inkomens, postbussen. Ja, postbussen, postbussen. En text. dan ga ik naar, uh, jij zei de verwijt, nee, de prullen. Wat nou, sorry, welke postbus had je het over? De verstuurdmap. Uh, is iedereen er nog? Want ik hoor helemaal niks meer. Ik ben er nog. Pst. Containers. Ja, sorry. Ik was uh, natuurlijk weer... ...omertussen bezig de... containers. ...taal, spreek snel, woorden, teken, koplevels... Ik loop even door de rotor. Maar teken, ik zie daar staal, niet... Worden, teken, verticale ik hoor de maar die moet ik niet en die moet ik ook niet... Worden. Tekens. Nee. Ik zie hier de, de opties, zeg maar... Uh... Ja. Zijn we er nog allemaal? Het redt, volgens mij was je wat aan het zeggen en bleef je hangen. Dus ik heb even uh, losgegooid. Dus misschien kun je even herhalen wat je aan het zeggen was. Uh, dat is in de verstuurd map. Daar kon je in het verleden, kon je dus door op wijzigen te drukken, markeerde je al je berichten. En dan uh, was je prullenbak beneden in die balk niet grijs meer. En, daar kon je op en dan kon je ook klikken en waren ze in één keer allemaal weg. Maar dat is uh, ergens in iOS 10 veranderd. En ik weet niet of dat nu eindelijk misschien een keer terug is. Nou, Nens is denk ik aan het kijken. Ik, ik weet wel, Piet, dat er in de prullenbak uh, is er een optie verdwenen in 10. Um, en met markeren kon je dat niet weg. Je kon wel alles in één keer selecteren en dan weggooien. Maar ik heb. Ik heb Vraag me af of dat, ik kan het nu niet uitproberen hier, of dat dus weer terug is. Maar jij hebt het over verzonden items, daar heb ik het nooit gezien. Daar heeft het ook in gestaan hoor. En ik was zo naïef om dat zo te laten, totdat ik erachter kwam dat ik ze niet weg kon gooien. Toen stonden er ineens 360 mailen. Toen heb ik mijn account er maar afgegooid en het opnieuw geïnstalleerd, toen waren het gelukkig ook weg. Ah, ik ik ruim eigenlijk nooit mijn verzonden berichten op, dus het zal wel een lekkere puin op zijn bij Gmail. Ja, ik, ik heb in de verstuurde ik als, als ik wijzig doe in de verstuurde postbus, dan krijg ik wel de optie markeer alle. Oh, wacht even, markeer alle. Kijk of ik... Uh, mag ik ze ook verwijderen? Nee, ik mag ze niet verwijderen. Komt alle, markeer. Nou, ik zal maar even... En nu zegt prullenbak... O, ik weet niet wat ik nu weg heb gegooid, maar ik heb in ieder geval wat weggegooid. Uh, dus ja, er zit wel een optie, maar wat jij je vraagt... Jeetje, het is een beetje lastig omdat ik zes armen tekort kom. Even kijken. Markeer alle, Markeer niets, markeer als ongelezen. Nou, dat maakt niks uit. Ik wil het gewoon verwijderen. Markeer alle. Nee, je kan alleen maar uh, aanwijzen en dan de prullenbak uh, aanwijzen. Dus ik heb niet een optie. Ik zou denken dat ik zou, kan zeggen markeer alle. En dan krijg ik een optie, markeer niet en markeer als gelezen en annuleren. Uh, maar ik krijg niet dat ik dan zeg, hey, gooi alles in de prullenbak. Nou ja, bedankt in ieder geval. Ik heb in ieder geval mijn verstuurd postbus nu opgeruimd. Dat hoop ik voor je. Want misschien zie je straks al in en beneden, er staan er 460 mailen klaar ergens. En die krijg je dan nooit meer uit. Ja, misschien mag ik een opmerking maken. Misschien zit ik er helemaal naast. Maar um, bij Gmail is het niet zo dat je ze, als je ze definitief wilt verwijderen, dat je dat op de website moet doen. En niet, um, want bedoel, als je ze ergens verwijdert, blijven ze volgens mij toch gewoon staan. En Nancy met het verwijderen, ik dacht, tenminste dat heb ik ontdekt, maar het is niet altijd um, zo. Als ik namelijk uh, iets wil verwijderen en ik selecteer die... En ik ga dan gewoon uh, naar, uh, ja, met vier vingers naar beneden, dat ik bijvoorbeeld naar prullenmand en noem maar op. Dan komt er soms toch ooit te staan alles verwijderen uit uh, prullenbak, terwijl ik er maar eentje heb geselecteerd. Dus ik maak daar wel een soort uh, handig gebruik van. Maar ik, ik kan goed uh, ernaast zitten hoor. Ja, misschien hangt het er ook van af om wat voor soort account het gaat. Hè, of het om een pop- of een e-map-account gaat, of een gmail, weer net even iets anders, of exchange... ...die hebben ook zo allemaal hun eigen regeltjes. Dat bedoel ik. Oké, okay, um, inderdaad, ja, wat ik meestal doe om mijn dingetjes verwijderen ...doe ik dat inderdaad op een ander apparaat eventjes allemaal tegelijk... ...in plaats van dat ik dat op de iPhone doe. Dat gaat toch altijd nog sneller in mijn beleving, maar dat terzijde. Um, mag ik door naar de breedspraakigheid? Mm -hmm. ja, ga je gang. Ik dacht dat ik al breedsprakig was vandaag... Maar... Even kijken, daar gaat die nieuwe optie breedsprakigheid configureren. Uh, je kunt nu in instellingen algemeen toegankelijkheid voice over breedsprakigheid. Ik weet niet of dit de juiste vertaling is, ik denk het niet. Ik denk dat ze er een veel mooiere woord voor hebben uitgevonden. Um, daar zit dus nu een optie waar je dus iets meer kunt configureren wat betreft de spraakuitvoer. Um, als je het uitgesproken wil hebben door VoiceOver, dan kun je dat daar instellen. Je kunt zeggen, oké, okay, ik wil sommige punten, geen, alle... of ik moet zeggen uh, of je de leestekens uitgesproken wil hebben. Voor de rest, uh, en dat is wel belangrijk voor de Braille leesregelgebruikers... Um, er is een update realtime voor de Braille leesregel. Als een optie wordt ingeschakeld. Wordt de nieuwe status direct doorgegeven. Zonder eerst naar een volgend onderdeel te springen. En weer terug. Dat was uh, eerder wel het geval. En nu kun je dus, uh, hoor je dus, of zie je dus direct. Nee, voel je direct op de Braille leesregel. Um, dat de nieuwe status direct wordt geactiveerd. En dus wordt je leesregel ook vervest. Als... Um, spraakgedetecteerde tekst aanstaat zal de verandering in tekst direct worden uitgesproken je kunt het ook uitzetten als je dit niet wilt dus je kunt inderdaad wat we net met de braille leesregel zei kun ook met de spraak die uh, zal ook gelijk up to date uh, uitbrengen van wat er in de tekst uh, veranderd is uh, nou, dat denk ik ook in praktijk dat dat iets onhandig is maar dat moet eventjes blijken in de praktijk uh, je kunt dit wel uitzetten, maar als je dat uitzet, even kijken. Nou, dan kom ik ergens later op volgens mij. Uh, maar dit kun je dus nu uitstellen als je dat niet wil. Je kunt nu instellen hoe een hoofdletter moet worden weergegeven door voiceover. Dus wil je een geluidje, een, stem, een stembuiging of een uh, of niets? Nou, uh, deze dit soort dingetjes, die opties voor een geluidje kiezen of een stemverbuiging, hè, dat die zegt of niets. Dat kun je ook voor het verwijderen van tekst. Dus dat kun je nu ook horen. Um, en ook voor ingebedde uh, links. Um, dat is eigenlijk gewoon als je op een website zit en je komt een link tegen op een pagina. Wat moet hij dan laten horen? Moet hij een geluidje laten horen? Moet hij een stuimbuiging laten horen? Of nou, niks. Dus dat zijn eventjes wat dingetjes. Het hanteren van tabellen in webpagina's heeft nu voice-over opties voor koppen en kolommen uitspreken. Als ook het rij- en kolomnummer. Dit kon in de eerdere versies ook, maar nu kun je het ook uitzetten. Dus dat is ook wel weer handig. Als je het niet wil gebruiken, dan kun je dat lekker uitzetten. Als je, als je dit uitschakelt, wordt het ook niet weergegeven op de Braille legel Dus onthoud dat. Dus zet je dus dat... Uit, en dan uh, zegt hij het niet, maar dan laat hij dat dus ook niet op de braille leesregels zien. Dan is er nog een stukje dat heet mediaomschrijving. Uh, ik weet niet hoe ze dat weer in het Nederlands hebben vertaald, omdat ik het dus inderdaad ook niet, nog niet in praktijk heb bekeken. Daar, um, wat je daar dus kan doen, uh, even kijken, is een optie voor ondertitels en titels. Dit kan nu worden uitgesproken door voice-over. Dus uh, ik denk dat dit een hele mooie optie is. Ik wil hem nog wel in praktijk zien. Dus Tom heeft dadelijk uh, de eer om eventjes langs die breedspraakigheid opties te lopen. Uh, maar de ondertitels en de titels worden uitgesproken. Uh, in Braille loopt het ook mee. Dus je moet wel snel Braille kunnen lezen om dit bij te houden. En uh, dit is geen optie voor doofblinden, Want het gaat niet om audiodescriptie. Dus geen omschrijving van wat er gebeurt. Dus alleen maar titels die uh, in film gebeuren en uh, ondertiteling. Je kunt nu ook uh, bij de spraakse opties voor voice-over instellingen kun je de toonhoogte nu aanpassen van de stem. Uh, en als je dat dus aanpast, dus je zegt ik wil hem een, een, een tikje hoger of juist een tikje lager, uh, dan wordt dat bij alle spraakuitvoer toegepast. Ik laat eventjes los voor die breedsprakigheid um, om eens eventjes... Even kijken, hoort dit er nog bij? Ja, nee, ik ga er toch nog eventjes een stukje bij pakken, Tom. Sorry, maar dus dadelijk mag jij even aan de slag met die breekspraakigheid. Uh, foto's, omschrijvingen, uh, nu ook voor derde partij apps, zoals Facebook. Uh, je kan uh, in de foto's, kon je al laten uitspreken van wat er uh, op staat. Dat kan nu ook in de Facebook, drie vingers, één keer tikken. Op de Bluetooth-toetsenbord kun je gebruik maken van de VO, oftewel de Ctrl-Alt-F3... Voor braaien kun je de sneltoets configureren. Nou, Daar gaan we het later over hebben over de braaien. Um, en dit werkt ook voor foto's met tekst. Oftewel OCR. Nou, dit vind ik ook een hele wonder. Dus staat er op je foto een stukje tekst, dan past die gelijk OCR toe. Dus dat wil ik ook wel eens even in praktijk zien. Um, dan is er nog een sneltoets voor de voice overinstellingen Als ik daar snel wil, naartoe wil en ik heb een bluetooth toetsenbord... dan kan ik VO, oftewel Ctrl-Alt, F8 gebruiken... om direct naar de voice overinstellingen te gaan. Um, dan is er nog een nieuwe rotor optie voor spellingscontrole. Verkeerd gespelde woorden uh, vinden. Deze optie is in de router... Kun je, niet, kun je met veeg omhoog en omlaag door verkeerd gespelde woorden heen springen. En uh, naar het woord waar iets moet, word, uh, moet worden bijgewerkt. En dit doe je gewoon op de oude manier. Uh, ik ben erg benieuwd naar de breedspraakheid. En inderdaad naar die OCR. Zijn er al mensen die dat gebruikt hebben of toegepast hebben? Nee, niemand dus. Uh, ik kan het niet proberen, want ik heb geen foto's met tekst. Dan zou ik dat uh, een foto moeten maken. Ik ga in ieder geval even naar wat ze hier detailniveau noemen. Want dat is volgens mij wat jij bedoelt. Detailniveau. Kabelhidden spreek eens uit aan. Tekst verwijderen. Oh. Voice Detail. Spreek eens uit aan. Dat zet ik maar uit. uit. Want dat wil ik helemaal niet. Leestekens. Sommige. Knop. Geselecteerd Detailniveau. Leestekens. Alle. Geselecteerd. Sommige. Geen. Geen. Dat uh, kon je hiervoor alleen maar via de rotor doen. Je kon dus het leestekensgedrag uh, wel in de rotor zetten. Nu kun je dat dus hier instellen. Spreek gedetecteerde tekst uit, aan, uit. Nou, gedetecteerde tekst. Aan. Bepaald of automatisch gedetecteerde tekst in het onderdeel in focus wordt uitgesproken. Hoofdletters, spreek hoofdletter uit, knop. Maar Wat hebben we hier? Detailniveau, hoofdletters, koptekst, geselecteerd. Spreek hoofdletter uit, speel geluid af, wijzig toonhoogte, doe niets. Doe niets. Nou, wijzig toonhoogte lijkt me we wel een mooie. wijzig toonhoogte. Spreken. Hoofdletters. Koptekst. detailniveau niveau Terug. Terug Voice over. detail spreek deze. de. Spreek. Bepaald. Hoofdletter. Tekst verwijderen. wijzig toonhoogte. Knop. Nou, daar had je het ook al over. Ingebedde koppelingen. Spreek uit. Knop. Ja, en dat is natuurlijk ook heel handig als je een website laat voorlezen. dat je niet iedere keer die links hoort. Dus even kijken of Geselekt, dat werkt. geselecteerd. Speel geluid af. Wijzig toonhoogte. Doe niets. Doe niets. Geselecteerd. Zo, doe, doe niets. niets. Detailniveau. Terugknop. Voice over. Bepaalt uw wijschrift een geluid plus O. D. mee. Spreekt het woord emotie. Emo. Bepaalt of deze informatie, rij- en kolomnummers. Ach tabel hoor. Tabeluitvoer. Ingebedde koppelingen. Ja, nou. Tabeluitvoer. Koptekst. Tabelkopteksten. Aan. Rij- en kolomnummers. Aan. Bepaald of deze informatie wordt weergegeven tijdens het navigeren in tabellen. Kijk. Emoji-achtervoegsel. Uit. Dat Spreekt hadden we al. Het woord emoji uit wanneer emoji in ja. media beschrijvingen. Uit. Knop. Bepaald hoe bijschriften geluid plus O. D. S. Worden weergegeven tijdens het afspelen van media. Ja, ik vraag me af uh, hoe, hoe dat dan werkt uh, als ik dan een film... Afdraai op mijn iPhone die ondertiteld is, wordt dan die ondertiteling uitgesproken. Ik, ja, ik heb geen films op mijn iPhone staan. En ik heb ook geen idee wat er gebeurt bij YouTube. Je zou dan eens kunnen kijken uh, Nens, of je een leuk YouTube filmpje hebt dat ondertitels is, ondertiteld is. En als we dit dan aanzetten of die ondertitels dan ook worden voorgelezen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar dit ziet er dus gewoon goed uit. Ja, jij kan het mooi met uh, braille mijn lezen natuurlijk. Je bent een snelle braille Ja, maar ook of ze dus worden uitgesproken hè? Uh, door de voice-over. Want dat is even de vraag. Heb ik via het voice-over... Uh... Er gebeurt niet is gehoord dat er in de Zigo-app uh, die optie er inmiddels ook is. En zal Ziggo dat dan gewoon uh, je naar de uh, Apple uh, Voice-over uh, dirigeert. Zou dat kunnen? Nee, wat de Zigo-app doet, is dat je, en dat geldt alleen voor Nederland 1, 2 en 3. KPM doet dat volgens mij ook. Dat de ondertitels worden, worden voorgelezen terwijl je in de app naar de tv zit te kijken. En dat is iets wat Sicko doet. En daar uh, heeft uh, de iPhone helemaal eigenlijk niks mee te maken. Behalve dat hij gewoon de film en, en de ondertitel, de tekst daarvan, die door Sicko wordt gestuurd, uh, uitspreekt. Want het is ook een stem van Sicko. Het is niet je iPhone die die ondertitels voorleest. Ja, en als ik het goed begrijp, doet uh, VoiceOver dat dus nu wel. Ja, dan moeten we inderdaad eventjes checken. Uh, dus daar komen we vast op terug. Um, die nieuwe rotor optie voor spellingscontrole. Dus dat je springt naar de verkeerd gespeelde woorden. Vind ik volgens mij ook wel een uh, goede oplossing. Of uh, is niemand ooit bezig met het bewerken van tekst? Nou, ik eigenlijk niet. Oké. Okay. Nou, dan ga ik door. Uh, want uh, de tijd gaat ook dringen, zeg ik dan. Uh, nieuwe gebaren. Uh, er zijn wat nieuwe gebaren. De iPad-doc. Niet meer gelimiteerd met vier apps. Met twee vingers veeg omhoog vanuit de onderkant van het scherm of VOD, oftewel ctrl d op de Bluetooth toetsenbord. Dan komt er een lijst met zelf toegevoegde apps en recent gebruikte apps tevoorschijn. Deze dockfunctie is handig voor de split view en de slide-over. Selecteer een app uit de dock, rotoracties. Open side apps of slide over. Vastzetten. Links of rechts en dan dubbeltik. Rotoroptie optie uh, containers zorgt ervoor dat je uh, ook kunt wisselen tussen de apps. Springen van mappenkant naar berichtenkant. Nou, wat, wat ik, ik ben een Mac gebruiker en Voiceover. over uh, En dat vond ik eigenlijk altijd wel handig. Die VOJ van Jump zeg ik altijd. dan Ctrl-Alt-J. Die springt nu van links naar rechts. Dus gerelateerde uh, sprong maakt die. Dus eventjes om een voorbeeld te geven. Als ik... Uh, uh, aan de mappenkant staan van de mail. En ik wil direct naar het bericht. Dan kan ik nu springen tussen deze twee gedetels. Tussen de mappenkant en de berichtenkant. En dat doe ik met de twee vingerveeg naar rechts. En dan ga ik dus die jump uitvoeren. Nou, dat vond ik ook wel een hele fijne dat die toegevoegd is. Dan komen we bij de braaien. Oh, waarom geeft. Oh, een netje begint. Op okay. Braille. Um, er waren wat probleempjes met de Braille, maar dat is, weet jij vast meer van, Tom. Want er gebeurt vast op het forum uh, allemaal uh, dingetjes. Het is eigenlijk nog niet zo handig als je Braille gebruikt om uh, direct naar 11 over te stappen, want er zijn wat probleempjes. Uh, bij sommige braille uh, springt de cursor naar een willekeurige plek als je tekst wil bewerken uh, van meerdere regels. Nou ja, ik heb net gevraagd wie de uh, tekst bewerkt. Nou, blijkbaar niemand, dus niemand. Ik heb er inderdaad nog niet veel over gehoord. Wat jij trouwens, over die, vind ik wel aardig, voice over F8 en voice over D. Dat zijn dus uh, toetsen die je op de Mac al lang gebruikte en die je dus nu ook in, uh, in de iPhone uh, kunt toepassen. Dat vind ik wel een mooie. Over het automatisch beantwoorden van de telefoon, dat, dat werkt uh, neem ik aan alleen als je een voicemail hebt ingesteld. Want anders dan heeft dat natuurlijk helemaal enkele zin. Ja, dat lijkt mij ook. En het is voor mij ook helemaal niet echt duidelijk wat je daarmee moet. Of misschien met een berichtje. Maar ja, dat zou dan, want als je voicemail, dan zou je een voicemail via je iPhone iets moeten doen, maar dan zou je ook ergens een boodschap of zo moeten kunnen inspreken. Want normaal gesproken gaat dat openschakelen naar je van je, je voicemail. Gewoon bij je. Ja, maar dat kan natuurlijk wel. Dan moet je in de, in de op telefoon gaan. Dan kan je eens nummer 4 geloof ik. Voor 4e vier, tablet of vijfde tablet is voicemail. En dat, dan kan je daar een boodschap in spreken. Maar neem aan dat je dat eerst moet doen. Ja, ik weet het niet. Want volgens mij was dat uh, uh, ging dat, zette jou dat door naar de voicemail van je provider. Maar ik heb er geen idee van. Want ik uh, gebruik helemaal geen voicemail. Want uh, als ik er niet, niet bereikbaar ben, ben ik gewoon niet bereikbaar. En anders moet ik weer mensen zelf terug gaan bellen of voicemail's gaan beantwoorden. Dus ik heb al jaren geleden besloten om geen antwoordapparaat en geen voicemail te gebruiken. Nou, ik heb dat op mijn iPhone ook. Ik heb dat op mijn iPhone ook niet, hoor. Maar uh, en ik ga dat ook zeker niet doen. Maar ik dacht dat is, dat is natuurlijk aan elkaar gekoppeld die twee dingen. En ten, ten tweede vraag is: uh, brom ik nog steeds? Want ik heb mijn, uh, mijn koptelefoon in een andere of mijn headset in een andere USB-poort geplukt. Nee, het is een wat je, ...wat je volgens mij altijd een beetje bij je hebt. Er zit een, een bromtoontje en dat is uh, verder niet, uh, niet hinderlijk hoor. Dus, uh, maar misschien, uh, ja, misschien is het wel meer dan anders. Dan zou ik een podcast terug moeten luisteren. En uh, misschien staat er iets in de buurt van je microfoon wat die brom veroorzaakt. Ik weet het niet, maar het is niet hinderlijk hoor. Nee, het, het is hetzelfde als altijd, maar het was in het begin een beetje harder. Maar goed, het, uh, je hebt altijd een brom bij je, inderdaad. Maar nog even die, die voicemail. Ik snap de, de, de logica er niet van. Want als je toch voicemail hebt ingeschakeld bij je telefoonprovider ga je toch automatisch naar je voicemail als iemand je mobiele nummer belt, toch? Ja, dat lijkt mij ook. Dus ik snap niet precies wat voor, wat voor nut dat heeft. Maar er is ongetwijfeld op het internet wel iets over te vinden. Maar hij is vrij nieuw, want die zat in de beta volgens mij nog niet. Dus die hebben ze er op het laatst ingebakken. Daar lijkt het tenminste op. Even kijken of Nens er alweer is. Ja Tom, waren er, ben ik even benieuwd, waren er nog wat uh, uh, uh, dingetjes gevonden op het forum over wat betreft breien? Of waren er nog uh, moeilijkheden of wat dan ook? Ik heb er nog niks over gelezen. Maar uh, er waren in de afgelopen paar dagen een kleine 300 berichten. Dus misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Oké, okay, nou dan ga ik een... Ik wilde een stukje low vision was er nog. Uh, Daar had ik geen tijd voor, maar ik ga het nog eventjes doornemen. Er staat uh, meer ged dik gedrukte letters. Dus het is echt dat ze wat hebben gedaan aan de um, kleurstellingen of en de, ja, hoe het er een beetje uitziet. Dus visuele, visuele weergave hebben ze wel wat aan gedaan. Dus iets meer contrast. Um, ze gebruiken dik gedrukte letters voor titels. Um, er is een optie die heet Smart Inverted Colors. Ja, ik heb er maar even slimme omgekeerde kleuren van gemaakt. Maar dat heet vast in het Nederlands anders. Um, wat er gebeurde is dat als je een plaatje de kleuren omdraaide... dat die alles omdraaide en de tekstkleur bijvoorbeeld ook. Maar dat was dan, ja, dat was dan niet handig. Dus hij houdt een beetje in dan gaat er wat wel en wat niet omgekeerd kan worden... Um, dan uh, stond erbij dat er geen overlapping van tekst meer is. Uh, wat heel veel mensen gebruiken is... Uh, ik zet de letters uh, een stuk groter, goede letters. Heel uh, gebruikelijk uh, bij de slechtziende. En vervolgens uh, kunnen dingen niet meer worden gelezen... omdat de letters over elkaar heen vallen. En dat moet nu afgelopen zijn. Ik heb het nog niet uh, gecheckt, maar uh, ik ben benieuwd hoe, dat en dan, hoe ze dat dan hebben opgelost. Dan moet er een betere PDF-ondersteuning zijn... Um, er is een beeld in screen recorder. Dat vond ik natuurlijk wel weer leuk. Want dat betekent dat we instructiefilmpjes wat makkelijker kunnen maken. Dus je hoeft nu niet meer je iPhone aan een ander apparaat te hangen. Je kunt nu vanuit de uh, iPhone zelf een opname maken van wat je uitvoert op de, uh, op de iPhone. En dat helpt natuurlijk ook weer om bijvoorbeeld dingen waar je tegenaan loopt uh, op te nemen en te kijken waar dat aan ligt. Ik ga eventjes een ander documentje ondertussen openen. Want ik heb natuurlijk niet alles kunnen vertalen, want ik heb nog een ander lijstje. Dat lijstje is van uh, Louis Perez. Misschien spreek ik het wel helemaal verkeerd uit. Um, maar die, uh, ja, die schrijft ook over, over uh, de toegankelijkheidsopties. En hij heeft natuurlijk ook eventjes rondgesnuffeld op de Apple Vis. Um, en hij houdt iemand bij die bij Apple werkt. Uh, waar heeft hij het over? Uh, Smart in Collars. Colors, daar had ik het al over. Enhanced Dynamic Type. Uh, dat is dit overlappen van die, uh, van die letters. Sorry, ik probeer nu uh, zoals we dat noemen, real-time te vertalen. Maar dat, ja, ik weet niet hoe ver dat komt. Voice uh, over descriptions for images. Ja, dat hebben we ook al besproken. Dat is de omschrijving van foto's. Dat dat nu ook in andere. Uh, apps gebeurd. More customized speech feature. Ja, dat is die breedsprakenheid waar we het over hebben gehad. Type for Siri hebben we ook gehad. Uh, more options for captions. Dat is ondertiteling. Uh, titels. Ja, daar hebben we het ook over gehad. Switch control zijn wat dingetjes aangepast. Dus ook voor mensen die uh, de, de, de iPhone bedienen of iPad bedienen met switches. Dat is een drukknop, zeg maar. Daar zijn wat dingetjes veranderd. Dat was ook hoog nodig, want het liep ook niet helemaal lekker. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu in praktijk gaat. Um, betere braille support. Een redesigned control center. Oftewel, de instellingen zijn aangepast. Dat klopt. Um, improved Siri voice. Siri translation. Hij kan nu ook vertalen, schijnt de Siri. Van Engels naar, oh, naar Siri hoort dat ik Siri roep. Uh, Siri kan nou translate from English into a few languages. Chinese, French, German, Italian en Spanish. So, uh, even kijken. Persistent reader view in Safari. Als je lang drukt op de reader icon. Die zit linksbovenin. Uh, kan je kiezen tussen de... Of je dat activeert. Oh, dat is wel lekker. Of je dat activeert op alleen de website die je dan uh, voor je hebt. Of dat je het op, op alle websites toepast. Wat is de reader? Misschien niet al bij iedereen bekend. De reader is eigenlijk een soort cleaner. Hè, die uh, allerlei overbodige informatie weglaat. En alleen de inhoud weergeeft. En dan... Uh, ja, die gebruik ik heel vaak eigenlijk om tekst een beetje op te schonen en naar mijn mail te sturen, zodat ik later ooit eens kan nalezen. Um, en dan wat je dan moest doen, is dat bij iedere website uh, moest je dat omzetten om te zeggen van nou, ik wil daar dat een read-a-view hebben. En de read view uh, heeft als voordeel dat je er wat makkelijker doorheen kunt door de informatie die in de webpagina staan, doordat het een beetje opgeschoten is met allerlei andere dingen die niet van toepassing zijn. Dus uh, dit vind ik een goede. die wil ik zeker nog eens eventjes nader bekijken... want dat betekent dat het uh, internet een stuk makkelijker kan worden, hopelijk. Uh, dan is de Apple TV Remote, oftewel afstandsbediening in de controlcenter toegevoegd. Er is een, uh, een keyboard, oftewel een toetsenbord voor mensen uh, met één hand. Dus éénhandige toetsenbord. Uh, een handig zoomen in Maps kun je... Er um, is dus het onscreen toetsenbord, oftewel het virtuele toetsenbord is ook wat aangepast... Um, je, je kunt wat me, makkelijker wisselen tussen de, de verschillende uh, keyboard, uh, letters, nummers, symbolen, um, easier setup of new devices. Oké, okay, nou ja, makkelijker opzetten van uh, nieuwe apparaten. Um, je kunt wat meer aanpassen aan je Airpods, uh, tapcontroles. Een iets minder strenge home kit development ontwikkeling. Dus, nou, dat zou ook mooi zijn. Dat betekent dat we dus waarschijnlijk derde partijen gebruik van kunnen maken. Dat betekent dat we nog wat dingetjes zullen zien aankomen. Die, uh, in de, vooral in de thuissituatie dat we dingetjes kunnen op afstand kunnen uh, hanteren vanuit de iPhone. Nu zit er ook QR-code support in de camera. Nou, QR-codes, uh, dat zijn eigenlijk uh, uit Japan overgewaaide... Uh... Vierkantjes waarin eh, zwarte vakjes staan op een soort, ja, het is een soort barcode. Maar dan een zeer versimpelde barcode zou ik zeggen. Nou, dat kan nu gelijk uitgelezen worden met de camera. Vroeger moest je daar eerst een apart app voor installeren. En nu kan je dat gelijk uitlezen. Daar ben ik ook blij mee. Want ik ben wel een gebruiker van de QR-codes. En dat betekent ook dat we inderdaad met de QR-codes veel meer kunnen dan dat. Want je kunt er natuurlijk ook audio enzovoort aan hangen. Waardoor er weer mogelijkheden komen. Jehe, ik hou ervan. Dan is de SOS um, wat bijgewerkt. Um, je kunt volgens mij, als je vijf keer uh, de aan- en uitknop drukt ofzo, dan ging je bellen naar 9 of 911 wil ik zeggen, maar dat is hier 1, en 2, hè? Um, dat staat hier niet precies, maar daar is in ieder geval wat aangepast. Uh, uh, dus je kunt bellen of volgens mij dat je kan naar bepaalde naar een support voor de Apple Watch. Uh, indoor navigatie in de maps hebben we gedaan. Nou, de app store is ook aangepast. Misschien uh, voor de volgende keer een keertje Tom. Om die app store eens eventjes rond te rennen. van well, Hoe steekt dat nu in elkaar? Uh, beeld in screen recorder. Had ik het net over. Uh, person to person payments in messages. Nou, Dat zou wel alleen toepassing zijn voor Amerika. Dus dat je uh, van persoon naar persoon een bedrag kunt overmaken via de app messen. Messages, berichten app, sorry, van uh, Apple. Um, ik denk dat hier het belangrijkste is dat er een documentscanner is. De nieuwe documentscanner is nodig. Uh, Oké, okay. OCR toegepast in de notities. Kijk, daar houden we ook van. Um, Die zit dus nu ook in de notitie-app. Dus dat er automatisch OCR wordt toegepast. Ik ben er benieuwd naar, wil ik ook eens in praktijk zien. Dus uh, Tom, weer een onderwerp voor de volgende keer, denk ik. Ehm... Uh... Voor de rest denk ik dat we er wel een beetje zijn. En uh, ja, het, uh, ik heb alweer genoeg gebabbeld voor vandaag. Dus ik laat eventjes los. Waarschijnlijk zijn er ook uh, dingen veranderen, uh, veranderd op uh, niet toegankelijk gebied, zeg ik maar eventjes. Natuurlijk is gewoon een iOS dat nieuw uitkomt. Dus er zullen ook nog wel andere dingen nieuw zijn. Dus ik hoor graag van jullie uh, wat jullie... Uh, uh, Bevindingen zijn wat, betreft de EU. wat mij opviel is in de App Store dat het er inderdaad anders uitziet. Ook de podcast app trouwens, ziet er een beetje anders uit. Maar in de App Store is het nu, kon ik bijvoorbeeld bij het updaten... niet meer de optie vinden om apps terug te halen die niet op je iPhone stonden. Er was vroeger zo'n optie voor aankopen niet op deze iPhone... Maar die, die zag ik uh, niet tot nu toe. eens even kijken, want ik was vanmiddag nog in de App Store. Je hebt daar wel op je account tikken wat daar staat. Dus ik ga even Voice naar over. Terugknop. Open App Store. App Store. Updates. Koptekst. Ik zit dus nu in de updates. Updates. Onlangs bijgewerkt. Keynote. Open. Key Onlangs... Updates. Updates. Koptekst. Okay, hij is Koptekst. nou ineens weer weg. Zoek. Tap. geselecteerd updates geselecteerd dat is raar updates updates drie van drie updates koptekst onlangs bijgewerkt koptekst keynote vandaar onlangs bijgewerkt hier... onlangs bijgewerkt nee. het rare was dat ik updates updates geselecteerd want hadden we het de vorige Uppage. keer ook over zoek Ta zoek tap is het dan in zoek... zoek koptekst zoek kop app store zoekveld zoek zoek app trending Nee, Koptekst. dus ook niet. Updates. Even Kopt. weer hier Misschien Updates. nu wel. Updates. Mijn account. Juist. Knop. Nu is hij er ineens weer wel. Mijn account knop. Daar ga ik in. Account. Koptekst. Gereed. Bartimeusdv. dv. Te goed. Euro tekent. Aankopen. Knop. Wissel cadeaubon of code in. Aankopen. Aankopen. Aankopen. Daar Aankopen. gaan we heen. Terugknop. Aankopen. Soundhound. Open. Verberg. Sesem. Oh. Open. Ja, ik zie ze nu. ...account, aankopen, account... Ik heb hier Terugknop. inderdaad geen mogelijkheid om account. te kiezen voor alles of op mijn iPhone. Okay. Party, te goed, aankoop, wissel, verstuur, cadeaubon. log uit, log uit. Nou, dus daar kan ik wel de aankopen zien laten, uit... ...maar ik kan dus inderdaad niet meer de keuze maken of ik alle aankopen wil zien of die niet op mijn iPhone staan. Ja, ik vind het wel jammer, want soms kom je op het idee van... ...ja, god, dat was toch een handige app... En dan kan je, kon, je hem dus, kon je een lijst opvragen van alle apps die niet op je iPhone stonden en kon je hem herinstalleren. Dus, maar goed, ik kon het niet vinden. Maar dat kan dus waarschijnlijk nog steeds, want als je dus inderdaad op mijn account en dan op aankopen klikt, dan zul je wel al je aankopen zien. Dus ook degene die niet op je iPhone staan. Dat lijkt me tenminste logisch. En dan kan je in het tekststel tikken welke app je wil zoeken. Ja, misschien is dat zo. Maar ja, ik heb niet uh, uitvoerig bij mijn account gekeken... Uh, om, omdat ik ervan uitging dat het bij updates stond. Want daar stond het altijd. Maar ik betwijfel of je daar ook je, je, je gedeïnstalleerde apps kan terugvinden. hoor. Ik, nou, ik denk het niet. Nou, je moet dus wel in het tabblad updates zijn. hè? Dus je pakt het tabblad updates en dan staat bovenin... staat uh, na het kopje updates voordat je de updates ziet... Uh, uh, mijn account en als je daar op tikt, dan krijg je dus uh, ook je te goed te zien maar ook aankopen knop en daar zou je eens kunnen kijken nou ik zal wat eens doen die Airpods uh, zijn dat de nieuwe oortelefoontjes bij uh, iPhone uh, 7 en zo. want daar was in het overvorm ook nog vraag naar dat er dus wat verschil was in het geluidsniveau in oor A en oor B ofwel links en rechts daar is daar kunnen die mensen dus uh, dat waarschijnlijk instellen. Klopt dat? Ja, de airports, oh, airports zijn die, uh, die, uh, die dingetjes zonder draadje. Uh, de nieuwe, uh, hoe noem je dat, uh, hoortelefoontje. En daar zou je er ergens wel uh, allerlei instellingen voor hebben, neem ik aan. Geluidsniveaus, en weet ik het allemaal. Ja, hij liep uh, weer vast hier. Uh, ik weet niet of jou al geantwoord hebt, Piet. Ik heb geen idee, Piet. Want wat, wat Debbie had, was dat hij dus om bepaalde omstandigheden ineens heel hard ging. Um, ik heb ze, die AirPod dingen nog niet gezien. Ik ben wel nieuwsgierig, maar ze zijn mij een beetje aan de, de dure kant. Ik geloof dat het ongeveer 198 euro of zo moet kosten. Um, ik weet niet wat er verkeerd gaat, maar uh, ik zie allemaal handjes, maar er gebeurt niks. Um, volgens mij zijn ze 169 euro. En je kunt met... Uh, met uh, dingetjes zeggen enzovoort. Nou, er is een hele handleiding voor, voor die, dat ding. Waar je, uh, nou, misschien doet ze iets, uh, zegt ze iets waardoor het uh, omhoog of om gaat. Weet ik wel. Ik weet het niet. Ik uh, praat ook maar wat over iets wat ik ook niet heb. Ja, Astrid, ik zag dat jij een hele tijd uh, de hand omhoog hield, maar ik heb niks gehoord. Ja, ik, ik weet ook niet wat er aan de hand is. Hoor, met dat gekke ding, en de, de, de, jij hebt ontzettend veel knip en plakwerk deze keer. Dat spijt me voor je. Ik heb gelezen, de AirPods, die zijn uh, uh, wat er gebeurt. Het is volgens mij. Nee, als ik het goed begrepen heb dat je, je zo gauw je iets van een hoofdletter intypt of zo dan wordt dat heel hard. En, uh, en anders worden, of, uh, het, het wordt voortdurend harder en zachter, maar niet links of rechts. Allebei. Allebei de kanten. En ja, nou ja dat is, dat is uh, denk ik niet te verhelpen. Er stond niks over instellingen in die mail. Dus ik uh, ben bang. Nou ja, die handleiding kan misschien wel uitkomst bieden. Ik weet het niet. Maar uh, ja, ik ga dat ook niet proberen. Nee, het, het lijkt erop alsof dat een soort van een, een bug is. Want uh, uh, zij heeft natuurlijk de voice-over ook aanstaan. En uh, ja, ze kan het natuurlijk niet proberen zonder voice-over. Jij ja, weet het toch niet uh, hoe, hoe, in hoeverre die dingen met voiceover goed zijn uitgetest? Nens, uh, ik weet niet in hoeverre. Ik geloof dat jij wel zo'n beetje klaar was. Hè? Dat zei je al. Uh, zijn er nou nog belangrijke bugs die wij moeten weten? Want daar zitten we natuurlijk ook een beetje op te wachten. Of die er zijn. Ik heb nog, behalve dat er onregelmatigheid is in hoe het werkt... ...heb ik weinig echte heftige bugs gehoord. Ja, Applefish doet ook altijd een report van de bugs die erin zitten... ...of dingen die nog niet opgelost zijn of wel opgelost zijn. Uh, maar daar heb ik nog niet naar gekeken, dus die hou ik even goed. Van de dingen die ik vandaag heb besproken, er is gewoon een tekstdocumentje van... ...en ik zal zorgen dat dat rondgang gaat vinden. Uh, dus dat is eventjes voor mijn kant. Nou, het lijkt me ook wel genoeg. Hè. Het is ook alweer bijna half vijf. Dus wat mij betreft gaan we nu naar het laatste stukje van het vragenuur. En dat zijn gewoon de vragen. En weet ik veel wat? Iedereen die de microfoon wil hebben, die mag hem gewoon voor mij pakken. Uh, een paar maanden geleden meldde ik dat ik problemen had met uh, de iCloud Drive. Daar zou ik nog op terugkomen. Bij deze dus. Het was heel eenvoudig. Ik heb op mijn pc de iCloud Drive eraf gegooid. En hem opnieuw opgezet. Toen heeft hij de uh, boeken, bijvoorbeeld die ik op mijn iPhone erin gezet had, overgenomen. Dus dat werkte prima. Vervolgens heb ik een bestandje van mijn PC er opnieuw in gezet: 8 gigabyte. Dat is niet niks. En dan moet je gewoon geduld hebben. En dan werkt het. Dus ik ben tevreden. Ja, 8 gigabyte. Uploaden, zoals dat heet, dat kan behoorlijk lang duren. Dat hangt natuurlijk van je bandbreedte van je provider af. Maar downloaden gaat vele malen sneller dan uploaden. Dat zul je ook wel merken als je iets doet met grote bestanden in Dropbox. En uh, nou ja, het inderdaad, ik heb dat soms ook wel eens van, wat blijft het nou? En je kunt niet altijd even goed zien wat er gebeurt, hè? Of, de, of die nog ergens iets aan het doen is. En dan heb ik de indruk, als hij dan inderdaad gaat kijken en je dus, je er tegenaan zit te bemoeien, dat hij dan gewoon stopt op de een of andere manier. Maar wat ik ook achtergekomen ben, naïef als ik ben, ik dacht altijd van, hé, hey, de cloud, daar flikker ik al die zooi in, heb ik er op mijn iPhone, mijn pc, geen last van. Maar dat was een misrekening, want je zet het ook gewoon op je lokale uh, schijven. Het is alleen een soort van uh, bevaardigde opslag. Ja, dat is volgens mij met Dropbox ook zo. Want hij synchroniseert het constant met je pc. Dus het staat overal. Maar ja, net wat je zegt, het is een beveiligde opslag. Al doen leert men dus. Um, ik wilde wat zeggen over, over documentatie. Er is een, uh, uh, Visio heeft kenniskaarten uitgegeven over uh, iOS 11. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Um, goed, het zijn kleine bestandjes over negen uh, verschillende onderwerpen. Je kan ze via Visio downloaden. Jonathan Mosen, dat is een man, hij woont geloof ik in Nieuw-Zeeland, maar hij doet heel veel voor uh, Freedom Scientific. En die geeft elke keer bij een update van, de grote update van IOS, een boekje uit. Uh, in dit geval IOS 11 Without the Eye. En dat is buitengewoon uh, uitgebreid, heel uitgebreid. En het is, het is te koop, het is, het is niet voor niks. En het is in het Engels, dus ik weet niet of dat een dus bezwaar is. Maar ja, er zit wel heel veel informatie in. Dus uh, ja, nou ja, doe, doe ermee wat je wil. Oh, ik had toch de indruk dat Jonathan bij uh, Freedom eigenlijk al genoeg zou verdienen. Maar goed, werk kan beloond worden, dus uh, nee, prima. Dankjewel voor de info. Nou, hij heeft vijf kinderen, dus vandaar, hij moet een beetje bijbeunen. Hè? Maar waar vond je dat boekje? Want dat vind ik op zich wel interessant. Ja, uh, Martin heeft het natuurlijk weer voor me gevonden. Die, die, op de site van Jonathan Mozen zelf. Maar ik wil wel kijken welke site dat is. Alleen het is niet zo, zo, ja, niet zo goedkoop in die zin. Het kost uh, uh, 17,28 als boek. Dus ik, ik weet niet of dat een bezwaar is. Want zul ik wel het uh, e-mailadres uh, opzoeken en dan uh, doorsturen. Nou, dat mag ook natuurlijk. Als je het wil doorsturen, dan uh, zie ik het uh, wel. Maar nee, 17,28 vind ik geen bezwaar. Alleen, uh, ik heb altijd het idee dat die mensen in de basis een tijd een boek schrijven en dan in feite dubbel betaald worden. Maar ja, dat kan je toch niet nagaan. Ik had nog een, uh, een vraag eigenlijk. Uh, er is een optie in, in IOS, misschien al langer, IOS Zoveel, uh, die heet schudden voor herstel. Maar ik schud wel eens, maar er gebeurt niks als ik schud aan mijn iPhone. Uh, en waar is die optie voor bedoeld? Weet iemand dat? Ja, dat heeft te maken, voornamelijk zover ik weet, met als je teksten aan het bewerken bent en zo. Maar uh, ik heb hem uitstaan, want soms hoor ik dan zoiets als ik per ongeluk te hard schud van herstellen naar de prullenbak of zo. Dan denk ik, oh, waar gaat dit over? Dus ik heb hem in de instellingen algemeen, de toegankelijkheid, heb ik hem uitstaan. Ja, ik laat het nog wel eens zien aan cliënten als, uh, als we bijvoorbeeld gaan dicteren. Dicteren gaat niet altijd even lekker. Als je hoort dat hij het niet goed heeft uh, gedicteerd, dus het niet mooi heeft omgezet, dan kun je schudden voor gebruik. Dus schud je even en dan kun je zeggen, oké, okay, uh, ik wil alles selecteren. Wat hij doet, hij selecteert het laatste uitge of ingesproken tekst, dus wat je gedicteerd hebt. Uh, ge nou ja, gedicteerd hebt. En vervolgens kun je uh, met de knop op verwijderen, kun je in één keer alles weggooien wat daar staat. Dus daar gebruiken we meer plek voor. Toch nog ook even van mijn kant, onze vrienden van Tectus. Die zijn ook met een podcast begonnen over uh, alle ins en outs van de uh, iOS 11. Dit ter kennisgeving. Ja, dat mailtje heb ik uh, ook net uh, vanmiddag nog gezien. Inderdaad, dankjewel Piet. Nog iemand die iets uh, kwijt wenst? Ja Tom, ik wou eigenlijk nog even vragen over, je zei bij uh, de mail binnen iOS 11, dat, uh, dat als je die verwijderfunctie uh, activeert, dat die het dan, uh, die blijft die dan handhaven in volgende mails. En uh, ik vroeg mij af of je die functie uh, ook uh, op een beetje een simpele manier meer kunt uitschakelen. Ja, door weer verticaal te vegen. ...en uh, terug te gaan naar uh, de, de standaardhandeling en dat is met dubbeltikken dus uh, de mail openen. En vroeger deed hij dat op het moment dat je horizontaal veegde, wat ik al vertelde... ...dan, dan uh, moest je weer opnieuw verticaal vegen om, uh, om uh, uh, die verwijderopdracht uh, te kunnen geven. En nu houdt hij dat vast. Dus als je één mail hebt verwijderd en je veegt door naar de volgende mail... ...en je denkt van hé, hey, die wil ik lezen... Dan moet je weer even verticaal van boven naar beneden vegen. En dan kun je dubbeltikken en open team gewoon. Oké, okay, gewoon op uh, standaard functie dan weer uh, tikken, begrijp ik. Helemaal. Ik had nog één vraag, Tom. Uh, of iemand anders misschien. Als je iBooks koopt en die heb je gelezen en die wil je gewoon van je apparaat verwijderen. Uh, is er dan een manier om dat te doen? Want ik kom iedere keer iBooks tegen die ik al lang gehad heb en dan denk ik van ja niet nog een keer. hè? Ik bedoel, die wil ik dan niet meer zien of zo. Uh, is daar een optie voor? Want ik, ik kan dat nergens vinden in de iBook app. Ik bedoel dan de iBook back app van de, van de App Store. Heb je al geprobeerd als je in de lijst van, van die iBook staat uh, om verticaal te vegen en dan te horen of je daar inderdaad een handeling kunt plegen zoals bijvoorbeeld uh, verwijderen? Ja, dat heb ik geprobeerd. Maar ik geloof niet dat ik die gevonden heb tot nu toe. Ik heb geen iBooks, dus ik kan het niet nakijken. Uh, en er is ook geen wijzigknop uh, ergens bovenin als je in de lijst van je iBooks zit? Nee, volgens mij niet. Weet iemand anders een antwoord voor Aad? Nou, volgens mij moet het wel kunnen hoor. Ik heb het volgens mij wel eens gedaan. Ik denk dat er wel een wijzigknop zit. Maar uh, dat, ja, ik, ik koop geen iBooks meer, bij, uh, want ik, ik ben daar tegen. Dus ik doe dat niet meer. Maar uh, je kan ze... Volgens mij gewoon wel. Ze blijven dan wel van jou hoor. Je kunt ze dan ook meteen weer terugpakken als je het uh, wil. Maar uh, ja, als je ze opnieuw wil, wil downloaden of zo, dan hoef je ze niet te betalen. Maar je kan ze wel gewoon Nou, dan zal ik nog eens zo wat diepgaander zoeken als bedankt. Ja, ik, ik heb het van de week ook nog een keertje gedaan. Dat ik uh, vrij simpel uh, naar boven kon en uh, naar boven kon vegen en daar het uh, kon verwijderen. Nou, Aat ik zou zeggen probeer het en dan horen we het de volgende keer. Nog iemand die um, wil hebben? Ja, ik wil even een Aad vragen. Ik ga niet het boek aan je doorsturen. Dat was mijn bedoeling niet. Het was mijn bedoeling om je te laten weten waar je het kan vinden. Maar ik, uh, ik moet eventjes jouw e-mailadres hebben, want dat heb ik niet. Dat is heel makkelijk. Dat is leeflang.dk Oké, okay, dan zal ik dat opzoeken en dan even aan je doorsturen, ja? Dat lijkt mij geweldig. Ja, Tom, ik heb nog even een vraagje van uh, in, in het verleden. Uh, krijg je bij die nieuwe updates uh, uh, van die opdringerige uh, uh, vragen of, ik, of je of dus die update zou doorvoeren. En elke keer opnieuw moest je dan gewoon uh, voor later kiezen of wat dan ook. En ik vraag me af, of ik heb, uh, ik heb er nu met uh, iOS 11 nog geen last van gehad. Maar als dat zich voor zou gaan doen en ik wil nog niet gaan updaten, uh, kan ik dan uh, die opdringerige zoeken op een of andere manier voorkomen. Dat kon nooit en aangezien we ze nu nog niet hebben, kan ik je niet vertellen, Jos, of dat in al kan. Dus uh, afwachten maar. Nou, ik bewaar mijn ziel in leidzaamheid is dat ongelooflijk, geloof ik, hè? Doe dat maar. Oké, okay, mensen. Um, dan gaan we er nu een end uh, aan maken aan dit vraaguur. Ik wil iedereen bedanken voor uh, het luisterend oor en ook van alle bijdragen die er uh, gekomen zijn. En volgende maand zijn we er weer. En ik vergeet altijd uit te rekenen wanneer het is. Maar september heeft volgens mij 30 dagen. Dus dat betekent dat het 27 oktober gaat worden. Mensen, ik zou zeggen een goed weekend en tot volgende maand. Move my-